Deze week concludeerde een parlementaire onderzoekscommissie dat Johnson als premier het lagerhuis over de coronaveesten bewust had misleid. Enkele dagen voor publicatie van het vernietigende rapport stapte Johnson op als parlementariër. In een uitverkochte Gelderdom in Arnhem hebben gisteravond duizenden fans voor niets staan wachten op Berna Boy. De Nigeriaanse artiest had niet op tijd het vliegtuig genomen. Er komt nu een nieuwe datum.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 Vieni, viene, vieni via con me. in deze mare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 en het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal? Hoor je nu overal. Ieder allemaal weer.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 Slaap, Sla, lekker. ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? is wat ik zei tegen haar. Slaap, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? is wat ik zei tegen haar. Yeah. die dagen daarna met sms gevuld. Heen bericht, terug bericht, geen bericht.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 Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Aan, ding, want jij is 40 dagen, die werden 40 maanden. Waarbij ik elke nacht voor het slapen ga, die zinnen halen.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 nog meer jij is fantastisch toch Nog meer jij is fantastisch toch Shhh. Nu zie je wat je achterliet, maar waarom het?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 alles al so houdt bij mij dat je, alles al so houdt bij mij dat je, altijd, altijd, alles al so houdt bij mij dat je, alles al so houdt bij mij. Jij was mijn ruiter, jij was mijn gasoline. We vechten te lang en dat willen we niet inzien. Jij yeah, me never verteld that I am the one you need.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 Will be eternally free, yes and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 Me vast maakt me gek. Ja, ik wacht wel weer boven tot jij. Zomer met ZFM Zon, Zee, Zandvoort En Zomerhits. in a On a hippie trail Head full of zombies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 To throw you back Met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Zomerhit. Zomertijd. Zomertijd. Zomertijd. Zomertijd. Zomertijd. Zomertijd. Zomertijd. Zomertijd. Zomertijd. Zomertijd.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 voorgelogen Ik wil dat iedereen alleen het goede ziet. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Közel Z